Uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De politie denkt dat de moordenaar op de advocaat Dirk Wiersum is gevlucht in een witte bestelauto. De recherche heeft twee foto's vrijgegeven waarop een busje te zien is. Vermoedelijk gaat het om een Fiat Doblo. Waarschijnlijk zaten er twee mensen in de auto. Wiersem werd bijna twee weken geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam buiten Velders. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Vertrekkend fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren krijgt veel lof uit Den Haag. Premier Rutte zegt dat hij groot respect heeft voor wat Thieme heeft bereikt. GroenLinksvoorzitter Klaver roemt Thieme als een groot voorvechter voor groene politiek. En Lilian Marijnissen van de SP zegt dat de Kamer een bevlogen politica verliest. Thieme vertrekt over ruim een week uit de Kamer. In Hongkong zijn tientallen demonstranten opgepakt. Het was een van de gewelddadigste dagen... sinds het begin van de protesten vier maanden geleden. Demonstranten hebben barricades opgeworpen... terwijl ordentroepen met rubberkogels, waterkanonnen en traangas hard ingrepen. De troepen grepen in toen meer dan duizend mensen waarschuwingen negeerden... om een druk winkelgebied te verlaten. En ook in Taiwan gingen tienduizenden betogers de straat op. Veel mensen zijn daar, net als in Hongkong, tegen het regime in China. In de eredivisie heeft Feyenoord FC Twente thuis ruim verslagen met 5-1. De Rotterdammers staan nu zesde. Ook AZ won vandaag met 2-1 van Herakles. Eerder vanmiddag wist PSV al met 4-0 te winnen van Pek Zwolle. Daarmee staat PSV in puntenaantal op dezelfde hoogte als koploper Ajax... dat een beter doelsaldo heeft. En het weer vanavond trekken meerdere regengebieden over het land... daarbij lokaal...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 And you are listening to Peaceful Radio.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 I'm Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio.